Telly Fantijn met het NOS journaal. Groot-Brittannië verlengt het visum van de Russische oliemiljardair Roman Abramovic na 15 jaar niet langer zonder meer. Het vorige verliep drie weken geleden en de afhandeling van een nieuwe aanvraag loopt op zijn minst vertraging op. Dat meldt de BBC. Volgens de Financial Times is het verzoek van de Russische eigenaar van voetbalclub Chelsea zelfs afgewezen. De Rus woont al sinds 2003 in Londen, maar heeft nooit een permanente verblijfsvergunning gekregen. Zijn visum werd wel steeds verlengd. Dat dat Abramovich nu niet langer welkom zou zijn, wordt in verband gebracht met de zaak Skripal. Dat is die Russische ex-dubbelspion die in Salisbury werd vergiftigd. In Nederland hebben bijna 2,5 miljoen mensen gekeken naar de uitzending op de Nederlandse televisie van het huwelijk van de Britse prins Harry en Meghan Markle. Het was gisteren het best bekeken programma, zegt de stichting Kijkonderzoek. Hoeveel Nederlanders naar de BBC hebben gekeken is niet geregistreerd. In Groot-Brittannië trok de trouwerij 18 miljoen televisiekijkers. De Graafschap keert na twee jaar terug in de Eredivisie. Na gelijkspel in Almere won de Graafschap thuis met 2-1. En ook FCM speelt volgend seizoen in de Eredivisie, en dat is voor het eerst in zijn bestaan. De club is 92 jaar oud. FCM won in de play-offs van Sparta met 3-1. De eerste wedstrijd was in 0-0 geëindigd. Sparta degradeert naar de Jupiler League. Trainer Dick Advocaat reageerde teleurgesteld. Als je dit met een laatste thuiswedstrijd niet wint... ben je het ook niet waard om erin te blijven, zei hij. Het is de eerste keer in zijn loopbaan dat advocaat degradeert. Hij was onder meer drie keer bondscoach. Het weer blijft vanavond in het grootste deel van het land zonnig... en nog zeker een uur boven de 20 graden, maar er zijn wel stapelwolken. In het zuidoosten vallen buien. Morgen opnieuw zon, en dan wordt het 23 tot 26 graden. In het zuiden is er later weer kans op een regen- of onweersbui. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van files. Welkom terug bij het tweede uur van CFM Klassiek op deze mooie zondagavond. En wij begonnen dit tweede uur met het pianoconcert nummer 5 in F majeur opus 3 R205. En, eh, en daar staat nog eens bij Egyptian, oftewel Egyptisch. Motto Allegro, dat is de beschrijving van hoe het gespeeld moet worden, dus zeer levendig. En het werd geschreven door Camille Saint-Saëns. De uitvoerende is Romain Descharmes, die speelde piano en hij werd begeleid door het Malmö Symphonie Orkest onder leiding van Marc Soustro. En dan gaan we verder met Schumann, Robert Schumann. En het stuk wat we spelen dat is bewerkt door Frans Liszt. Uh, de Wild Moon, opus 25, nummer 1, S-566A. Uh, Robert Schumann dus, zei ik al, en het stuk is bewerkt voor piano door uh, Frans Liest. Het wordt uitgevoerd door Sophie Pacini, en die speelt piano. <middels> En dan gaan we nu weer naar een componist die niet zo heel bekend is. Zijn naam is John Dowland. En de gegevens over deze man zijn ook niet helemaal exact bekend. Hij zou circa 1563 geboren moeten zijn in Dalkin. Dat schijnt ergens te liggen bij Dublin in Ierland. En vermoedelijk is hij overleden op 20 februari 1626 in Londen. En hij is het allerbekendst geworden van zijn, uh, van zijn lied... Uh, Flow my tears. En dat eh, staat hier gemeld als Lacrima. Seven tears, deel 3: het Lacrima Gementes of Gementes. Daar willen we ook afwezen. Dus John Dowland, de zeikel, is de componist, de uh, luid wordt in dit geval bespeeld door Nigel North en hij doet dat samen met Le Voix Humaine en dat zijn onder andere twee viola da gamba's en een cello. Aan deze hele aparte oude muziek, vooral gaan we naar iets nieuwere muziek. Ook wel oud, maar nog iets nieuwer. Die winter, Winterreizen van Frans Schubert. D.911 Winter Journey. Deel 8 daaruit Die Post. En Frans Schubert, Schubert schreef het. En de Engelse vertaling ervan is van Jeremy Sams. Roderick Williams, bariton, Christopher Glynn, piano. There's a post on sounding down the street So why on earth did you miss a beat, my heart? So why on earth did you miss a beat, my heart? my heart you know there'll be no post for you stop pounding like you always do my heart my heart there won't be any post for you my heart my heart stop pounding like you always do my heart You're right, it comes from you nowhere And yes, I have a sweetheart there, my heart I used to have a sweetheart there, my heart And go and see the blushing bride, my heart, my heart. I know you'd like to hitch a ride, my heart, my heart. And go and see the blushing bride, my heart, my heart. We gaan naar het piano quintet in G mineur opus 57 en daaruit het eerste deel de prelude. Lento is de uitvoeringsinstructie en dat is van Dimitri Shostakovich. Het wordt uitgevoerd door het Belcea kwartet met uh, Piotr Andrzejewski op piano. Het volgende stuk heet uh, Colors, deel 3 en als bijtitel Green. Het is geschreven door James Stephenson En nou is het grote probleem dat ik u daar niet zoveel over kan vertellen. Om de nodenvoudige reden, als je gaat zoeken op James Stephenson, dan kom je vice-president van, van Amerika tegen. Uh, en dan kom je ook nog eens een Brits acteur tegen en nog zoiets. Nou, dus die gegevens moet ik u even schuldig blijven. In ieder geval, hij heeft het volgende stuk geschreven. Het wordt uitgevoerd door uh, John Bruce Yeh. Die speelt klarinet? Dan hebben we Alex Klein-Hobo en die worden begeleid door het Chicago Pro Musica. Het volgende stuk uh, heet The Fall of the Leaf. En het zal u misschien niet intussen opgevallen zijn dat we er ook wel aardig wat, ja, wat minder grote componisten tussen hebben zitten. En dat is ook wel leuk, want dan kom je af en toe nog eens hele verrassende dingen tegen. Zoals het vorige stukje bijvoorbeeld. En dit eigenlijk ook weer. The Fall of the Leaf, oftewel uh, het vallen van het blad. FWB272 uit het Fitzwilliam Virginal Book. En de componist is Martin Pearson. Dat is weer zo'n meneer waar niet iedereen van gehoord zal hebben. Maar ik zal u straks nog wat meer gegevens over hem vertellen. We gaan verder en het wordt uitgevoerd door Skip Sempe. En die speelt klaversymbol. Concerto Caboclo del 3 Ponteado Vivo. En de componist is Paolo Bellinati. En het wordt uitgevoerd, en dat is weer heel apart, door het Brazil Guitar Duo Delaware Symphony Orchestra onder leiding van David Amado. Laten we u toch ook af en toe eens kennis maken met de wat minder gangbare stukken uit de klassieke muziek. Zoals dit van deze Brazil Braziliaanse componist Paolo Bellinati. En nu dan weer terug naar een naam die u ongetwijfeld wel kent. Diksoet Domino in G mineur. HWV 232, deel 1, Dixit, Dominus. En dan hebben we het natuurlijk over Georg Friedrich Hendel. Het wordt uitgevoerd door het ensemble Zoroastre, eh, Thierry Essay op Orgel en Zavitri de Rochefort is de dirigente. de Viesse, volume, volume 14, Altri Pes de Viesse. Je wordt nog eens goed in je talen als je dit programma presenteert. Uh, nummer 12, het Allegro Agitato in A-mineur. En het is gearrangeerd voor cello en piano. Het is geschreven door Rossini, Giacchino. Pro, eh, Rossini, om precies te zijn, en het wordt uitgevoerd door Enrico Dindo die speelt eh, cello en Alessandro Mar Marangoni die speelt piano. <middels> Dat is prachtig natuurlijk en het volgende stuk wat wij gaan eh, beluisteren is gebaseerd op een stuk van Bach Seed Was Die Liebe Toet. En eh, het is dus ge gearrangeerd voor blazers ensemble en dat is gedaan door meneer Percy eh, Granger. Het wordt uitgevoerd door het Royal Norwegian Navy Band, oftewel de Royal Norwegian Navy Band, onder leiding van Bjarte Engezet. En die transcripties die zijn natuurlijk toch wel heel erg mooi, want dan krijg je een compositie, krijgt toch eigenlijk een heel ander karakter en een heel ander geluid. En dat is eigenlijk met het volgende weer precies zo. Het is officieel een VO-concert in G-majeur, RV 312, van eh, meneer Vivaldi van... Antonio Vivaldi. Maar er zijn een of andere meneer Cassinio geweest... en die heeft het voor blokfluit overgeschreven. Dus nu wordt het een blokfluitconcert, zal ik maar zeggen. Uh, het is uh, Vincent Loutzer die speelt de blokfluit. En het wordt, uh, hij wordt begeleid door het Arion Orkestre Barok onder leiding van Alexander Weyman. Samson en Dalila of Dalila natuurlijk, moet je officieel zeggen. U kent allemaal het verhaal Dalila die de verharen van Samson afknipte. Waardoor hij zijn krachten verloor. Nou, prachtig verhaal. Uh, dat heeft uh, een aantal componisten geïnspireerd tot het schrijven van muziek. En ook in dit geval. Samson en Dalila, open 47, Mon cœur s'ouvre à ta voix. En het is gearrangeerd. Voor cello en piano. Componist is Camille saint saëns en het wordt gespeeld door Christian Pierre La die speelt cello en Lise de la Salle speelt piano. Zijn we dan weer gekomen aan het einde van deze mooie CFM-klassiek? Tot zover, het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5. En in de eter op 106.9. Straks meer CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur.